11 uur. Het NOS-journal. Leest er Thomas zegt? In Kabul heeft een man in een Afghaans legeruniform het vuur geopend in het ministerie van Defensie. Er zijn berichten over twee doden en zeven gewonden, maar die zijn niet bevestigd. Beveiligers in het gebouw zouden de schutter hebben doodgeschoten voordat hij zijn bomgordel tot ontploffing kon brengen. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Het is de derde aanslag op een zwaar bewaakt complex in minder dan een week tijd. Zaterdag vielen op een legerbasis in het oosten van Afghanistan negen doden toen een zelfmoordenaar zich opblies. En een dag eerder kwam de politiechef van Kandahar om het leven bij een zelfmoordaanslag. Ruim een miljoen Nederlanders trekken er het komende paasweekende op uit. Het Nederlands Bureau voor Toerisme rekent op een recordaantal van 1,2 miljoen. Een reden hiervoor is dat uh, nou ja, de weersverwachtingen erg gunstig zijn. Uh, Pasen valt later in het seizoen en veel Nederlanders hebben aansluitend op het paasweekend een meivakantie. Het NBTC verwacht dat 700.000 mensen in het buitenland op vakantie gaan. Een half miljoen vakantiegangers blijven in Nederland. Verder wordt verwacht dat bijna een miljoen buitenlanders Pasen in Nederland komen vieren. Uit een enquête van het Nationaal Ouderfonds komt naar voren dat ruim 40 procent van de 65-plussers Pasen alleen doorbrengt. Op knooppunt De Hocht bij Eindhoven is een vrachtwagen met 31 ton aardappelen gekanteld. Volgens de politie heeft dat gevolgen voor het verkeer. Uh, vanmorgen kwam om uh, iets over half negen melding binnen dat er een vrachtwagen was gekanteld op de N2 ter hoogte van knooppunten Hoogt. En gevolg is dat de rijbanen uh, op dit moment ook nog afgesloten zijn. En de opruimwerkzaamheden duren tot ongeveer een uur of één. De chauffeur van de vrachtwagen kwam eraf met lichte verwondingen. Het weer overwegend zonnig. De temperaturen lopen snel op vanmiddag in het binnenland. Enkele stapelwolken maar het blijft droog. De maximaal lopen uit 1 van 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. AMB Verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat tussen knooppunt Oude Rijn en Evedingen 9 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht vanwege bergingswerk. Vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden kan het beste via de A27 rijden. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum staat tussen Houten en Evedingen 5 kilometer, maar dat rijdt tenminste. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en, en Gorkum. 10 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstuk is dicht. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en het Knopend-Baterdorp. 10 kilometer. En je hoort het zojuist al in het nieuws. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen geladen met aardappelen. Op de randweg Eindhoven, de N2 in de richting van Maastricht. De parallelbaan hebben we het dan over. Tussen Knopend-Baterdorp en Veldhoven-Zuid is de weg nog steeds in zuidelijke richting dicht. Ik kan er langs via de hoofdrijbaan. Op de N212, dat is de provinciale weg vanuit Woerden naar Vinkenveen. Daar is de weg bij de aansluiting met de N201 afgesloten. En ook dit komt door een ongeluk. Alle bazen van Nederland, even opletten nu. Deze afspraak moet je zelf onthouden. 21 april, secretaressendag. Ga naar je Fleurobloemist of laat je boeket bezorgen via fleuro.nl of via de nieuwe Fleuropp-app. Fleurop app Fleurop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 Radio 1, de degids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen, wel eens van Wabserveen gehoord? Wacht, ik schets even een beeld. In Wabserveen zaten wildcrossers op de motor... en die kleine bruine roofdiertjes, dassen, elkaar flink in de weg. En soms scheurden die motorrijders zelfs gewoon over de dassenburg heen. Is Nederland te vol om op sommige plaatsen voorrang aan dieren te geven? We gingen met die vraag het bos in. De wanhoop is er waarschijnlijk even groot als de criminaliteit in Nunavut, het gebied van de Canadese Inuit, zeg maar Eskimo's. De wereldontvanger vangt geluiden op van de al daar heersende misdaad. En Van weermannen die zelf het weer tekenden tot de Green Room van de Voice of Holland. 60 jaar televisievermaak heeft een vorm en over die vormgeving schreef Roy van Vilster een boek. Over een minuut of tien praat ik met hem. Benieuwd naar onze vormgeving? Surf naar de eerst even mijn verbazing over de bezuinigingen bij de brandweer. De bonden waarschuwen vandaag in kranten voor ernstige gevolgen. Er zouden meer doden gaan vallen onder burgers, maar ook onder spuitgasten. Janine Hennis Plasga is woordvoerder Veiligheid bij de VVD. We hebben vier minuten, mevrouw Plasga, euh, om dit probleem even te tackelen. Gaat dat lukken? Goedemorgen. De klok loopt. Veiligheid is één van de paradepaardjes van uw partij, de VVD. Dan moet u wel geschrokken zijn van de kritiek van de bonden, of niet? Ja, veiligheid is zeker een belangrijke uh, prioriteit uh, voor de VVD, maar ook andere partijen. Um, maar over, van bezuinigingen is uh, op de brandweer is geen sprake. Wat we wel proberen te doen, is het realiseren van een besparing... Uh, juist om meer capaciteit voor de brandweer te organiseren. En is meer bezuiniging een ander woord dan besparing, of andersom? N nou ja, het lijkt mij als jij effe uh, capaciteit kunt vrijspelen door effectiever te opereren... Uh, dat is een besparing, maar niet zozeer een bezuiniging. Dus er is geen taakstelling voor de brandweer en in dat opzicht is er geen sprake... Sprake van een bezuiniging, overigens snap ik de zorgen van de vrijwillige brandweer wel degelijk. Um, want zij maken zich zorgen over de aanrijdtijden, over de uh, voertuigbezetting. Ja, dat zijn allemaal reële zorgen um, waar we als politiek heel goed naar luisteren. Dat weten ze ook. Uh, de minister heeft de vrijwillige brandweer inmiddels als formele gesprekspartner aangesteld... Um, dus er wordt wel degelijk goed naar ze geluisterd. Maar um, uh, uitspraken als aanrijdtijden worden opgerekt naar 18 minuten. Dat komt in een aantal veiligheidsregio's voor. Maar het uitgangspunt is 5, 6, 7 of 8 minuten. Ja, het komt dus als, voor, zegt u. En als ze afwijken, dan moet dat gemotiveerd gebeuren. En er zijn een heleboel instanties die over de schouder meekijken. Maar je mag het dus gemotiveerd zijn... afwijken, mevrouw Passen. Nou ja, in de wet staat hè, dat indien het bestuur van de veiligheidsregio voor bepaalde locaties opkomstijden vaststelt, die afwijken van de tijd. Normen motiveert, uh, uh, moet dat worden gemotiveerd. Kom ik dat te, te weten betreffend. als burger als ik daar woon in die betreffende regio? Jazeker, want dat moet allemaal openbaar worden gemaakt. Maar het uitgangspunt is dat we bijvoorbeeld voor woningen vijf minuten hebben voor uh, bepaalde voor winkelcentra, uh, zes minuten... of misschien haal ik het nu even door elkaar... maar in ieder geval hebben we voor bepaalde gebouwen... verschillende aanrijdtijden en uh, wordt er wel degelijk heel goed over nagedacht. Maar is er zijn in ieder geval regio's waar de aanrijdtijd 18 minuten bedraagt. En die tijd kan fataal zijn voor een kind op een brandende zolder... zegt een brandweerman vanochtend in de krant. Ja, maar dat begrijp ik ook. En dat is ook waar we als politiek bovenop zitten en ook de minister. Maar het is dus niet zo dat er bezuinigingen... en dat er sprake is van een taakstelling... Waar waardoor de aanrijdtijd per definitie 18 minuten is. Dit is al uh, zit al heel lang op nee, het deze Het kan dus wel bed. voorkomen dat de aanrijdtijd 18 minuten is. En dan kan het ja, fataal het, zijn. Het, ja, Het kan voorkomen, maar weet u wat? Het kan ook voorkomen dat de aanrijdtijd 6 minuten is... en dat het alsnog fataal is. Want waar we hier in deze discussie aan voorbij gaan... is dat uh, gebouwen, bijvoorbeeld omdat ze helemaal moeten voldoen... aan eisen van isolatie, steeds uh, sneller helemaal uh, afbranden. En ja. heeft, dat heeft de grote gevolgen. En dat betekent ook dat we veel meer moeten inzetten op preventie... Dus laten we nu even realistisch kijken naar wat de CVD en ook andere partijen voor hebben met de brandweer. Dat is namelijk een effectieve brandweer. Een effectieve met heel veel zorg. De politiek zit er bovenop, snelle aanrijdtijden, eh, maar ook preventie, eh, een goede voertuigbezetting, daar is iedereen het over eens. Van bezuinigingen is geen sprake. Dat is nee, wel van besparingen. Dus de brandweer krijgt net zoveel geld. Eh, van we hopen besparingen te realiseren door de brandweer op termijn effectiever te organiseren. Maar krijgt de brandweer dan net zoveel geld in de toekomst? Wat zegt u? Krijgt de brandweer nu net zoveel geld in de toekomst dan? Dat is het uitgangspunt, van van taakstelling is geen sprake. Dat is het uitgangspunt? Dat is zeker het uitgangspunt. Hoe komen de bonden taakstelling... dan aan een ongelooflijk bedrag aan bezuinigingen? Ja, dat vraag ik me ook af en de minister ook volgens mij... En een ander probleem is dat die bonden uh, zeggen... ja, we draaien veel op vrijwilligers. En die vrijwilligers die, uh, zijn straks de dupe van die reorganisatieplannen... en het snijden de kosten. En we gaan weg bij de brandweer. Aju, paraplu. Ja, maar dat, dat zeg ik ook, want de brandweer is iedereen lief. En, de vrij, en de, we weten ook allemaal dat de brandweer in Nederland... niet bestaat zonder al die vrijwilligers. Dus dat moeten we koesteren en daar moeten we goed naar luisteren. En dat is wat ik aan het begin zei. De minister heeft de vrijwillige brandweer... inmiddels als formele gesprekspartner uh, uh, uh, uh, bevestigd. Ja. He, dat is op verzoek... Van de Kamer gebeurt. De Tweede Kamer luistert heel goed naar de vrijwillige brandweer. Ik denk dat dat een enorme stap voorwaarts de bel is. En gegaan. nogmaals, zonder, brand, zonder vrijwilligers geen brandweer in Nederland. Dus ik ruk ik verder uit, mevrouw Plasgaard. Hartelijk dank. Dus <laughs> van de VWD. De die Hoeveel ruimte hebben we in dit kleine Nederland voor de natuur? Kunnen we in die beperkte ruimte samenleven met wild? Dat zijn de vragen waar jij mee bezig houdt, verslaggever Botte Jellema. Ja, vorige week sprak ik met een ganzenfluisteraar uit Erika, een Hallo. wonderlijke man. En hij zei ons dat als we nou een beetje inleven in de dieren... dan kunnen we prima samenleven met dat wild. Maar nou ja, nu gaat dat af en toe toch nog wel vreselijk mis. Want we hebben dus eind maart ook gezien, een mooi voorbeeld daarvan... in de buurt van het Drentse Wasperveen. Motocrossers die een Dassenburg hebben gebruikt als crossbaan. En ja, Dassenburg is verlaten. Uh, maar dat was voor mij redelijk om eens eventjes te praten met de crossers, de motocrossers. Het is een populaire sport in Nederland. Ja, we geven ze dus eigenlijk steeds minder ruimte en dat heeft als gevolg dat die banen, de crossbanen vaak helemaal vol zitten. Ze zijn volgeboekt en dan wil er nog wel eens eentje illegaal de natuurgebieden intrekken. Ja, met een groepje van man of vier, vijf gaan we zondagsmorgens vroeg om zeven uur, acht uur gaan we weg tot een uur of elf. Maar we gaan niet te lang door totdat uh, het publiek in het bos komt. Maar mag het? Het mag niet, nee. Waarom nee. doe je het? Omdat ik het leuk vind. Dat ik het lekker door het bos, over die ruitenpaden. Ja, we vernielen niks hoor, want de natuur die herstelt zich heel snel. Als jij een maand, twee ja, maar maanden... Het is het een of het ander. Je vernielt niks of de natuur herstelt zich? Je vernielt ook niks en de natuur herstelt zich. Dat is beide. Word je wel eens gepakt? Eén keer. Wat is de consequentie dan? Boeten van 60 euro. André Donker van Natuurmonumenten. U beheert een stukje natuur in de buurt van Wapserveen. Daar uh, is een dassenburg En daar heeft u het nodige meegemaakt met de motocross. Ja, dat klopt. Het, uh, het crossen op het dassenburg. Ik denk uh, dat iedereen dat wel eens een beetje meegekregen heeft. Nou, je, je ziet het hier en je, en je hoort het vooral. Het zijn natuurlijk wel activiteiten die elkaar behoorlijk kunnen bijten. Als je over natuur hebt... En je hebt het over dit, dan is dit gewoon een hele andere tak van sport. En we praten gelijkertijd over de ergernis top 1 van ons wandelend en fietsend publiek. We hadden daar een, in een heel mooi stuk rustig bos hadden we een grote dasbeurt zitten... waar ongeveer acht dassen in leefden. En dat is door, door jongeren met motoren, quads en brommers... is daar een circuitje op aangelegd en is men driftig gaan rijden. Ja, nou, we waren al niet blij met het circuit, maar we waren helemaal niet blij mee... dat het tot gevolg heeft gehad dat die dassen daar verdwenen zijn. Ook in een periode dat zij jonger moeten hebben... En de kans heel erg groot is dat ergens in de burcht dode jongen liggen. Ja. En dat, is nog een, dat, dat kan niet bedoeling wezen, van niemand niet. Heen Kamphuis van de motorvereniging in Heerde. Eh, dat is waar we nu zijn, een plek langs de A50. U heeft hier een paar hectare waar motors kunnen crossen, waar brommers kunnen crossen. De, een totale oppervlakte van 7 hectare. Dus uh, ja, daar uh, beoefenen wij onze sport. Ja. U heeft onlangs ook gevraagd uh, of u uh, uh, meer mocht gaan rijden op deze baan. Aan de provincie moet u dat vragen, daar ja. heeft u een vergunning voor aangevraagd. Dat is geweigerd? Ja, dat is eigenlijk uh, geweigerd op het grond van uh, uh, Natura 2000. Uh, betreft uh, de stikstofuitstoot. Ja. Het, het probleem is eigenlijk dat om ons heen banen gesloten worden. Uh, vanwege stiltegebieden en dergelijke. En ja, op zich natuurlijk niks mis mee. Maar dan krijg je wel een concentratie van rijders naar bepaalde plekken toe die dan wel open zijn. Ja, en als daar dan de uitstoot te groot wordt, dan hebben wij dus een probleem. Ja. Dus vandaar was het dus eigenlijk de bedoeling om dus bij de provincie een verruiming van de stikstofuitstoot aan te vragen. Ja, dat is dan tot op nu toe eigenlijk geweigerd. En plus dat je een, een toename krijgt van, van jeugd. He, dus uh, ja, dan moet je ze toch een plek kunnen bieden. Ja, en anders uh, heb je het probleem op een gegeven moment, wat dan uh, hier op de Veluwe ook wel uh, voorkomt, dat men gaat wildcrossen. En ja, dat willen we met z'n allen natuurlijk niet. En dan loop ik even naar het parkeerterreintje. Het parkeerterreintje waar uh, busjes staan, waar uh, er aan de motoren, motoren wordt gesleuteld en waar de racers even aan het uitrusten zijn. Het is altijd druk hier. Ja. Ja, het is, uh, er zijn veel motocrossers in Nederland en uh, steeds minder banen. Dus uh, ja, dan wordt het overal wat drukker. wat dus merken jullie ervan? Dat we nu uh, geluidsnormen krijgen en dat het steeds lager wordt. En uh, wat goed is, want uh, er moeten niet, liever geen banen meer verdwijnen in ieder geval. Ik kom uit Arnhem. Ja, er zijn al weer drie banen dit jaar dichtgegaan. Heb je een eentje gereden voor, ja. voor om hier te kunnen... Uh, drie kwartier. Ja. Maar ja, overal komen ze naar nou allemaal geluidsmetingen. En uh, dan moeten we naar de 94 decibel. En ja, het wordt gewoon steeds, steeds moeilijker. Maar ik behalde er gewoon van, zo'n zo, zo woensdagmiddag hier is dit, mooi weer. En denk ik van, joh, uh, vroeger nam ik dan om drie uur vrij. En twee uurtjes eerder weg van je werk. Waar je net voor de files aan was, je in Amsterdam met de crossbaan. Dan kon je daar lekker even rondjes rijden. En dan een uur of zeven net na de files gingen weer naar huis. En dan had ik 60 kilometer in totaal gereden. En nu uh, 260. Ja, ja. kost een klauw mijn geld. Maar ja, je wilt toch rijden. Ja, oké. Okay. Ja. Kijk, komt je collega. Ja, <laughs> klopt. Hoi. Hoi, dag, ik ben van Radio 1. Hij zoekt uh, de coureur die over die Dassenburg heen geknald is. Dat ben ik. Ja, ja. <laughs> nee, dat is gewoon waardeloos. Uh, het, het heeft helemaal niks met Cross te maken ook. Nee. Het zijn gewoon een stelletje lompets. en wat uh, heb je niks te zoeken met een crosser. Zeg gewoon. maar Dijshuis, u bent de technisch directeur van een Nederlandse motorrijdersvereniging. Um, wat dacht u toen u die kop in de krant las, Dassenburg te verlaten wegens Motocross? Nou, wij zijn er uiteraard niet blij mee, want wij zijn als KNV absoluut geen voorstander van het wildcrossen. Uh, wij willen niet dat mensen zich in natuurgebieden begeven waar ze eigenlijk niet mogen komen. Maar er moet wel voldoende ruimte zijn voor zowel de crossers, dat is wat gebeurt hier op het circuit, en de offroadrijders. En dat zijn mensen die graag een lange route door uh, de natuur, onverharde wegen, onverharde paden willen rijden. Ze willen toch rijden. Dan kunnen ze zeggen, joh, beter voor het milieu dat we die banen dicht doen. Maar iemand die met de cross opgeroeid is en die daar zijn hele leven al crosst. dan moet je hem doodslaan, dan krijgt hij eruit. Maar anders dan gaat hij gewoon tot zijn dood aan toe. gaat hij door met de cross. Onder het donker van natuurmonumenten. Het is natuurlijk wel zo dat uh, we heel vaak naar natuur kijken. voor dit soort mogelijkheden. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Het agrarisch gebied is 70% van de oppervlakte van Nederland. Natuur is 8% van de oppervlakte van Nederland. Er wordt altijd naar ons gekeken en dat vind ik onterecht. Ik denk dat we met elkaar gewoon maatschappelijk moeten kijken van waar kan het wel en waar kan het niet. Ik denk dat, dat, heel, dat we daar met z'n allen veel baat bij hebben, zodat wij ook kunnen staan voor de belangen van natuur in Nederland. Ja, dus u wilt uw eigen terrein behouden voor de natuur? Ja, wij willen ons eigen terrein behouden voor natuur. Ja. Maar ik zeg wel, we zitten regelmatig met provincie aan tafel, zowel Brabant als Gelderland als Drenthe. Uh, wij groeien als sport, het aantal liefhebbers groeit. Als je alleen maar gaat handhaven zonder alternatieven te bieden voor deze grote groep hobbyisten... dan los je eigenlijk niks op en blijf je mensen in het wild houden die daar eigenlijk niet thuishoren. Dus we moeten met elkaar kijken op welke manier kunnen wij deze groep dan faciliteren. Voor een, een motorsportliefhebber kan dit begrijpen, maar iemand die, die van de natuur houdt die begrijpt mijn uh, uitspraak niet. Maar goed, uh, kijk, ik heb bijvoorbeeld weer een hekel aan jagers. Die schieten alles, alles wat beweegt. Wij maken niks dood. En als ik weet dat ergens een Dassenburg is, daar, daar komen we echt niet. Ik ga, ik ga de boel niet vernielen. Dat doen we niet. Een motocrosser op de crossbaan bij Heerde. Je had hele betrouwbare ogen. En Heerde ligt vlak bij de Veluwe. Waar ga je deze week een kijkje nemen? Ja, vorig jaar werd aangekondigd dat uh, wilde zwijnen dat daar een, een groot deel van zou worden afgeschoten. Zo'n dus 4000 dieren. Daar hebben we sindsdien weinig meer van gehoord. Ik ben heel benieuwd wat dat nou is. Want die dieren vragen zo ook hun ruimte. Maar op zoek naar de verhouding tussen natuur en een leefruimte voor de mens in Nederland. De Canadees Ron Sexsmith is een singer-songwriter, heeft een keertje mogen meespelen op het album van Michael Bublé. Werd daar bekend van. Werd bekend natuurlijk van het schrijven van nummers voor anderen, maar heeft zelf ook een album uitgebracht vorige maand: Long Player Late Bloomer en daarvan Get in Line.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 Jack Smith, als ik goed heb geteld, inmiddels al bezig met zijn twaalfde album. En daarvoor het nummer Get In Line. De De eerste was natuurlijk makkelijk, dat was de herkenningsmelodie van Avro op En het laatste, de tune van The Voice of Holland van RTL 4. Twee totaal verschillende muziekprogramma's. Maar ze hebben wat gemeen, namelijk goede decors. Over 60 jaar vormgeving van de Nederlandse televisie... spreek ik met Roy van Vilstre, auteur van het boek Vorm van Vermaak. Roy, goedemorgen. Dankjewel. Je schreef dat boek samen met Lieselot Doesewijk en je vriendin Marjolein Dirksen deed de vormgeving. Ja. En in dat boek wordt je ontwikkeling van de tv-vormgeving in Nederland beschreven. Hoe begon dat 60 jaar geleden toen de NOS nog gewoon NTS heette? De uh, televisievormgeving was op dat moment nog heel erg uh, fysiek. Het was eigenlijk aan te raken. Je, uh, er werden uh, uh, uh, uh, uh, kartonnetjes gedrukt met uh, letters daarop. Uh, of tekeningen uh, werden beschilderd. Of uh, kartonnetjes werden beschilderd. En uh, dat werd onder de camera gelegd. En dat duurde eigenlijk heel lang. Uh, in de jaren tachtig was dat nog steeds zo. En zelfs... Tot begin jaren negentig uh, was alles wat je op tv zag uh, heel erg aanrakerig. Je kon, het, uh, je kon wat je zag, zou je, als je in de studio zei, uh, zat, zou je dat echt kunnen aanraken. Maar dat zie je toch nu ook nog? Je, er zijn toch ook nog van die ja, planken... Kasten uh, die ja, je klopt. kunt aanraken. Ja, je hebt, uh, nou, je hebt onderscheid tussen uh, decors en uh, vormgeving, zoals leaders. Um, uh, en de decors kun je vanzelf, vanzelfsprekend nog steeds aanraken. Maar de leaders die je ziet, uh, die worden allemaal op de computer gemaakt. En uh, ja, dat is vanzelfsprekend niet meer aan te raken. En vroeger werden ze gewoon geknipt, geplakt en weet ik ja. veel. Ja. Even een fragment van het allereerste weerbericht op de Nederlandse televisie in 1956. In onze omgeving moesten de Maartse buien... die door felle opklaringen werden afgewisseld... plaatsmaken voor somber weer en langdurige regenval. Geen idee wie dat is. Misschien weet iemand dat kan die ons dat mailen. De gids.fm, Roy... Hoe zag dat weer eruit toen? Um, nou het het, het weerbericht, he? altijd. Ja, ja, ja, ja. Nou, het weerbericht is eigenlijk uh, een heel. Kun je, daarin kun je heel goed zien door de ontwikkeling van de televisievormgeving. Uh, aanvankelijk was het zo dat de Weerman uh, met een viltstift... Uh, op een kaart uh, de, de zonnetjes en de wolkjes tekende. Uh, Tot op een gegeven ogenblik uh, uh, ja, irritant bleek, want die viltstift, die begon uh, te piepen op, uh, op papier. Uh, en het is een bekend verhaal, maar de, uiteindelijk ging de Weerman over op uh, een lipstick. Het bleek uh, uitstekend uh, materiaal te zijn om, uh, om zonder lawaai uh, je de weerberichten op de kaart te tekenen. Er moest er ook een sneltekenaar zijn, zo'n Weerman. Ja, die eigenlijk was de, was een, was de, de Weerman uh, in het begin was een uitstekende televisievormgever. Nu hoef je dat eigenlijk niet meer te, te zijn. Je hoeft alleen maar op een knopje te drukken... en dan komen de zonnetjes en de wolkjes vanzelf in beeld. Maar uh, toen was dat niet zo. Dus je... En het ziet er allemaal wat sober uit. Wanneer is dat beginnen te veranderen? Uh, nou ja, als er kleurtelevisie komt, scheelt het natuurlijk al een hoop. Uh, dat wordt die 70... lipstick wel weer handig natuurlijk. Dan, uh, dan zie je dat rood is. <laughs> ja, maar op dat moment is dat die lipstickperiode al voorbij. Overigens is het zo... Dat, in, uh, dat er een lange tijd in de jaren 70 uh, het weerbericht gewoon werd voorgelezen door een, een journaallezer in het, het KNMI en uh, NOS had op dat moment uh, ja die relatie was op dat moment niet zo dat ze een weerman uh, in beeld brachten en pas in uh, uit mijn hoofd ergens in 83 komt uh, de weerman weer terug in beeld dus we hebben heel lang hebben we geen weerman gehad en dan zag je gewoon in beeld morgen het werd gewoon in tekst werd, zag je het dus in het uh, begin in de beginjaren wel toen een in, tijd niet ja. en daarna komt hij echt weer terug ja precies en, um, wanneer begon het nou echt te veranderen, daadwerkelijk dat je zegt, nou, nou wordt er echt aandacht besteed aan. Nou, het is zo dat de KNMI in op een gegeven moment... Niet alleen de KNMI, maar gewoon de decors in zijn algemeenheid en Oh, decors in het algemeen. Nou, dan zou je in de jaren zeventig, als er kleurtelevisie komt. Want dan, ja, zoals bij alle nieuwe technieken, gaan vormgevers, die zoeken eerst de grenzen van die techniek op. En dat zie je dus ook bij kleurtelevisie. Er wordt gigantisch met kleur geëxperimenteerd. als als je dat nu terugziet, uh, oude toppenbeelden, ja, die zien nog steeds fantastisch uit door al die kleuren. Uh, mensen, f, f, artiesten werden voor een blauw wandje gezet en later werden er beelden achter geprojecteerd, heel erg nou, uh, popart. Uh, dus in de jaren 70 was, was eigenlijk het hoogtepunt van, uh, van de televisievormgeving En vind dat ik kon ook allemaal, de sky was the limit. Nou, dat was in ieder geval genoeg geld. Uh, in Nederland had wat dat betreft een uitzonderingspositie. Uh, omdat alle omroepen verplicht waren om uh, de grafische vormgeving... en inclusief decor bij de NOS uh, af te nemen. De NOS had dus die, die eigen grafische afdeling. En uh, er, was dus, er was bij, bij de NOS uh, altijd genoeg geld... En uh, de omroepen, ja, die, die hoefden ook niks te betalen voor die vormgeving. Die kregen gewoon uren toegewezen. Dus ook die omroepen vonden het eigenlijk prima... als er een, een nog duurder of een nog indrukwekkendere leader... of een nog indrukwekkendere decor werd gemaakt. Dus uh, alle belangen waren op dat moment alleen maar... nog mooier, nog beter, nog duurder. Dus daarmee ook. Marcel Brouwer heeft gereageerd. Het eerste weerbericht werd gesproken door Cor van der Ham. Ik weet niet of het die stem van net was... maar het is in ieder geval wel de eerste geweest die een weerbericht heeft uh, gesproken. Dus die ja. 70 waren echt onbegrensd. Zijn er ook toen de mooiste decors gebouwd? Ja, dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Maar uh, de het mooiste, maar ik vind van wel, ja. Noemden we ze? top op is natuurlijk een ultieme uh, behaal. Het ultieme, gehad. Uh, het Nog ultieme uh, uh, wie van de drie is in die tijd, uh, zag er heel goed uit. Um, nou, uh. Ik heb hier het boek bij je en dan ja. zie die 1-2-3-show. Ja. Maar de 123-show is jaren 80. Oh, daar zijn we ja. al een stuk verder. Ja. Sorry, ik sla een ja. periode over. Maar, dat is, uh, maar ook in de jaren 80 is het zo dat NOS nog steeds die eigen grafische afdeling, een eigen decorafdeling heeft. En nog steeds is er dan nog heel veel geld. Uh, en dat betekende dus voor de 123-show werd, werd uh, was er 90.000 euro per uitzending beschikbaar. Voor, alleen voor het decor. Met Rudy Karel en Ted de Braak toen. Ja, hè? ja klopt. Met Ja. Nu, nu zou je daar een. een, een nou, voor, voor 9000 90 euro. Uh, ja, dat is een enorm budget voor een decor. En toen werd het dus iedere week uitgegeven. Decors en leaders uit de jaren 70 en 80 zijn allemaal nog echt gemaakt. Die zijn geknipt, die zijn mm -hmm. gezaakt, die zijn geplakt, mm -hmm. die zijn geborduurd of, uh, of zelfs geverfd. Mm -hmm. En tegenwoordig wordt er echt veel gecreëerd, natuurlijk, op die vermaledeide computer. Mm -hmm. Hoe zie je dat terug? Uh, nou, dat zie je terug. Uh, eigenlijk, met, met alles is het zo dat uh, uh, uh, de, de techniek heel erg de vorm bepaalt. Dus zodra kleurtelevisie komt, dan wordt er heel erg uh, uitvoerig met kleur gewerkt. En als, we, als de computers ze doet, Dan wordt vormgeving, uh, wordt computervormgeving een stijl op zich. Dus de eerste computervormgeving, uh, dat, dat ziet er ontzettend computerachtig uit. En dat was ook juist tof. Want als het er als computerachtig uitzag, dan was het uh, per definitie al iets moderns. Kreeg je dan ook iedereen het doen? Uh, ja, je ziet dan bijvoorbeeld uh, een hele bekende is die brandpuntlieder. Die uh, kun je waarschijnlijk nog wel herinneren. Ja. Die muziek wordt nog steeds gebruikt. Maar ja, toen had je van die blauwe blok, op geblokte letters. Uh, en ja, dat was gewoon een uitvergroot raster. Of de eerste op, of de opsporing verzocht leader. Zo'n zo blokje met zo'n computercursor. Uh, dat was ja, de overduidelijk met de computer. Maar dat was daardoor juist tof. En, uh, uh, uh, en nu is het nog steeds zo dat uh, computertechniek of computerprogramma's... heel erg de vorm uh, vooruit stuwen. Als, er, als uh, in de jaren negentig bijvoorbeeld computers heel goed metaalachtige dingen kunnen maken. Ze kunnen dat heel goed animeren. Uh, dan worden dus ook al die uh, leaders... Worden, uh, ja, metaal. Je ziet dan bijvoorbeeld het Averologen. Dat kun je vast nog wel herinneren. Het Averologen zie je dan op, op een soort, soort metaal... glimmend metaalding zie je door een soort uh, sterrenhemel zweven. Nou, dat, is, dat is dus echt typisch iets van vorm... wat, wat uh, bepa bepaald wordt door de stand van de techniek. Ik ga even iets laten horen uit 1992. Wat is dit Roy? Ja, dat is de uh, eerste Nova-leader. Je had eerste nos laat toen kwam Nova, met de vader erbij. Um, ja, we kunnen het ons nu nauwelijks meer voorstellen... maar uh, dat is dus uh, niet met een computer gemaakt. Het uh, daar... ziet er wel computerachtig uit. Ja, met de kennis van nu zou je zeggen, dat maak je met een computer. Maar... Een soort wereldbol die je ziet, die ronddraait, en ja. een ster ja. in. Maar feitelijk is het een kegelbal die wit gespoten is. Uh, daar is met een uh, ouderwetse filmcamera is er een, een filmpje op geprojecteerd... van een wereldbol die ronddraait. En daar gaat wat rook omheen. Dat is uh, ijs, ijsdampen uh, die uh, langs die kegelbol in krullen. En uh, op die manier is dus uh, die leader gemaakt. En dat is eigenlijk een voorbeeld van, van begin jaren negentig vormgeving. Wat nog steeds heel fysiek dus eigenlijk is. Op dat moment zou je het misschien met de computer kunnen maken. Maar computers zijn er eigenlijk nog te traag. En je zou dus heel lang moeten berekenen. Je maakt dan iets. En dan kun je pas de volgende dag uh, na al die berekeningen zien wat het geworden is. En uh, ja, met, met, als je dat met de kegelbal doet, zie je het eigenlijk direct. Het is toch steeds je een Weerman, Joop den Tonkelaar presenteerde in de 50 en 60 jaren vele weerpresentaties op TV. Joop den Tonke, Tonkelaar dus. En van wie heeft er inderdaad bekendheid als de man met het krijtje? Later werd het lippenstift, waarmee hij de weerkaartjes voor het TV-publiek tekende. Ik weet niet wie dit geschreven heeft, maar uh, mijn Stou, dank uh, daarvoor. Joop den Tonkelaar staat ook in het boek, met, uh, volgens mij met een lipstick, maar dat weet ik zeker. Uh, ik liet net ook nog heel even de melodie horen van de Voice of Holland. Is dat een goed voorbeeld van hedendaagse televisievormgeving? Uh, nou ja, de Voice of Holland is wel, wel een programma... wat heel erg wordt geroemd omdat uh, er per, voor iedere deelnemer... voor ieder liedje een aparte vormgeving is gemaakt. Dat kon in de jaren tachtig ook wel bijvoorbeeld met de Soundmic Show... maar dat kostte dat nog heel veel geld. Nu lopen de uh, deelnemers van de, van de, de Voice lopen eigenlijk over een soort flatscreens... waar allemaal abstracte uh, beelden op worden, worden geprojecteerd. Met de, stand, met, met de techniek van nu is het heel makkelijk om per liedje een eigen vormgeving te maken. Je hoeft niet meer naar een decorafdeling... om allerlei ingewikkelde dingen te maken. Dus uh, dat is wel een, een, een, een, een voorbeeld van hele, hele geslaagde vormgeving van nu. Hoi, van Filster, Blijf nog even zitten. Uh, want zometeen praat ik nog even verder. In het tweede half uur verder nog de misdaadgolf Golf... bij de Inuit in het noorden van Canada. En kleren maken de man. Dat weet onze vaste man op de maandag, Charles Bormans, heel goed. De hoofdpunten van het nieuws nu met Lieselot Thomassen.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 Nieuws Op dit moment. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 in de richting van Amsterdam staat tussen Amersfoort Noord en Heenbrug een file van 2 kilometer. En bij Eindhoven loopt het vast op de N2 in de richting van Maastricht, de randweg Eindhoven, de parallelbaan. Tussen knoppen Baterdorp en Veldhoven Zuid is de weg afgesloten. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen geladen met aardappelen. Je kan er wel langs via de hoofdrijbaan. A58, Tilburg-Eindhoven. Daar staat een lange file door dat ongeluk bij Eindhoven. Tussen Moergestel en het knooppunt Baterdorp. 10 kilometer. En er is vertraging op het spoor tussen Maastricht en Visee. Reizigers hebben daar meer dan een uur vertraging... want door een versperring rijden er geen treinen. Radio 1. De gids met Felix tot 12 uur nog. Wat drijft de oorspronkelijke bevolking de inuit in het noordoosten van Canada tot misdaad? En straalt de juiste kleding echt macht en succes uit? Of is het alleen een reclameplaatje van het modemerk? Ik praat door met Roy van Vilster. Hij schreef samen met Lisette Doeswijk het boek. Vorm van vermaak over televisievormgeving in Nederland. Het is een mooi boek geworden met heel veel foto's erin. Die heb je allemaal uit het archief gehaald, denk ik. Ja, het. veel. En uh, nog meer heb ik uh, bij de vormgevers zelf uh, uh, uh, opgevraagd. Dit lag allemaal op zolders en in kelders. Um, en uh, daar staat het boek vol mee. Dus veel uh, halffabrikaten van hele bekende decors. Als je dan nou kijkt naar het decor van Avro's Televisie... dan zie je gewoon drie aan elkaar uh, geplaatste campingtafeltjes... waar dan Langs de rand staat Avro's televisie. Er staan wat microfoons bovenop en een typemachine. En Hugo ja, type ja, van der Linden zit erachter. Die typemachine type is wel typisch zo'n ding wat, wat, uh, wat een soort actualiteit uitstraalt. De, de, later kwam bij tele, televisie bijvoorbeeld een fax te staan... waar uh, de, de persberichten uitrolden terwijl de presentator aan het, aan het praten was. Actualiteitenrubrieken die zijn dus typisch van die, van die rubrieken... die heel erg uh, met, met techniek uh, koketeren. Je dus ook al die programma's heb je ook allemaal teruggezien. Ja, en ik heb met heel veel makers gepraat. Je wilde ja. een voorbeeld geven van zo'n actualiteitenprogramma? Nou, ja, bijvoorbeeld uh, nou, Achter het Nieuws is ook een heel goed voorbeeld. De eerste Achter het Nieuws-leader uh, was uh, uh, een faxbericht... Uh, wat, wat, uh, wat, uh, wat gefilmd werd, Achter het Nieuws Feiten en Meningen. En dat zag je dan in beeld, werd gewoon gefaxt En dat was dan de leader van, uh, van Achter het Nieuws. Stond er toen nog een fax? Uh, of misschien, wat, nou ja, misschien was het niet de eerste leader. Maar het was in ieder geval een hele, een hele bekende, iconische leader... Wat vind je nou zelf het mooiste voorbeeld van televisievormgeving in Nederland? Vraagt Jeroen Ibema per mail uit Zwolle. Nou, ik vind de huidige leader van Studio Sport heel erg mooi. En dat zie je eigenlijk pas als je er nog eens een keer echt heel goed naar kijkt. Vaak bij Studio Sport, ja, kijk je naar en laat je die beelden gewoon even bijtrekken. Maar je zou eens met, uh, met, uh, met een hele kritische blik naar die beelden moeten kijken en goed kijken wat je daar nou eigenlijk ziet. Want uh, uh, uh, ja, het is ik duidelijk. Zie je, een het is, turno, je ziet het zwemmen, je ziet klokken. Ja, iets lopen op de achtergrond, je ziet cirkels. Je, nou, je ziet allerlei sportmensen zie je. Ja, maar je ziet ook direct dat het een NOS-programma. is. Is. Het is heel erg in de, in de stijl van de, van de NOS gemaakt. Dat is heel belangrijk. Studio Sport heet ook NOS Studio Sport. Want de NOS wil zich natuurlijk erg geaviteren met het programma. En het is ook duidelijk een evolutie van eerdere leaders van Studio Sport. Want daar, daar, daar zag je ook al sporters aan het beeld voor bijtrekken. Maar dit is zo heel ja, zo goed gedaan. Zo, ja, dat ziet er heel goed uit. Overigens wel door een Britse, een Britse ontwerpbureau gemaakt, niet door Nederlanders. Maar de NOS heeft de, de vormgeving die ze nu gebruiken door een Britse reclamebureau laten maken. Ik kreeg, ik kreeg vroeger altijd naar de 1-2-3-show van uh, Rudy Karel, zegt Annemarie Gudde. En volgens mij zaten ze iedere week in een nieuw decor. Ja. Zou dat mogelijk kunnen zijn met nou, zo'n grote show? Is, dat klopt zeker. Uh, ja, ook dat Graag kunnen we ons voorstellen. Maar de, je had iedere week een thema. Rome of Egypte, wat dan ook. En uh, iedere, iedere, de, iedere keer was het dus... Een, dat decor werd er helemaal op afgesteld. Het werd ongeveer twee of drie weken van tevoren werd er begonnen. En uh, dat was dus echt een enorme operatie om, om, om iedere week zo'n gigantisch decor te maken. Zijn er nog decors op dit moment waarvan jij denkt... nou zeg, dat is wel erg, jaren zeventig. Um, jeetje. Wat, wat erg jaren zeventig is. Dat is wel heel ouderwets. Uh, dat dit nog bestaat in Nederland... Nee, nee, Zeker geen geld aan uitgegeven. Nee, nee, nee, nee, maar ook als er geen geld aan uitgegeven is... dan nog zie je dat er, uh, dat er wel ergens een flatscreen staat. Of uh, let, let maar eens op. Dat soort dingen zie je heel erg. Dus, uh, en dat heeft erg te maken met... Uh, kijk hoe modern wij zijn of hoe fris wij zijn. Uh, wij hebben hier een flatscreen staan. Terwijl die dingen natuurlijk helemaal niks kosten. Of uh, uh, ledverlichting. Uh, dus op een gegeven moment was er mode om ledverlichting te gebruiken in huizen. Je ziet nu ook alle decors met ledverlichting. In het journaal of in het nieuwsuur. Die hebben allemaal die. Ja, hebben dus allemaal ineens ledverlichting. Dus het is heel moeilijk om een. Je moet wel heel bewust een decor maken. Uh, in de jaren zeventig. Uh, in zijn stijl. Um, uh, ja, dat krijg je, denk ik, niet voor elkaar. Bovendien uh, zijn tv's tegenwoordig zo goed. dat je als je een decor. Uh, echt zo'n jaren zeventig decor zou maken. dan zou je ook direct zien hoe krakkemikkig ja, ja. dus het er eigenlijk uitziet. Dus je kan het je niet permitteren om. Er uh, staat een heleboel in. Ja. Het ziet er hartstikke mooi uit. Dank je wel. Eén programma mis ik, maar goed. Kassa. <laughs> Roy van Vilsteren, vorm van vermaak, heet het boek. De Een opmerkelijke brief in de Volkskrant vanochtend, afkomstig van de NS. Commercieel directeur Boukje Bugel schrijft dat de kritiek op de nieuwe abonnementen... die het bedrijf wil invoeren, complete onzin is. Maar volgens reizigers worden de nieuwe voordeelurenkaarten wel degelijk duurder. Goedemorgen, mevrouw Bugel. Goedemorgen. Vanaf 1 augustus komt de NS met een uh, aantal nieuwe kaarten... waaronder een nieuwe voordeelurenkaart. En er kwam meteen kritiek op, namelijk dat reizen met de trein duurder zou worden. En nu zegt u in verhalen. Wordt het goedkoper dan? Inderdaad, het uh, reizen met de trein wordt goedkoper met deze nieuwe abonnementen. Wat, uh, wat u al zei, er komt een alternatief uh, voor de huidige voordeelurenkaart. Maar daarnaast komen er nog vier abonnementen die... Ja, invulling geven aan de wens van onze klanten. Maar u zegt er komt een alternatief voor de huidige voordeelurenkaart. Blijft de huidige voordeelurenkaart bestaan? Voor bestaande klanten die nu een voordeelurenkaart hebben... die kunnen deze kaart blijven behouden en blijven verlengen. Tot Sint-Jutemus? Tot Sint-Jutemus, ja. Het en... uitgangspunt voor ons is dat, um, dat er dus nieuwe abonnementen komen... met zeker nieuwe voordelen. Maar dat we ook begrijpen dat uh, er klanten zijn... die gewoon graag willen houden wat ze hebben. Vandaar deze keuze. En dat weet u zeker? Straks, als er een nieuwe directie komt, die denkt er net zo over? Ja, wat is, wat is de eeuwigheid? Maar in ieder geval de komende tijd zullen klanten dit gewoon blijven verlengen. En de mensen die nu denk ik wel een voordeel urenkaart, die zijn enigszins de pineut in vergelijking met de oude, vertrouwde klanten van tegenwoordig. Nou, het belangrijkste, denk ik, om onderop te zeggen... er komen nieuwe abonnementen met, met nieuwe voordelen. Ja. Het, het is natuurlijk niet zo dat de voordeelurenkaart uh, zaligmakend is. Sterker nog, de voordeelurenkaart is een, uh, een abonnement... wat bedoeld is voor klanten die in de daluren reizen. Nou, ja. Voor deze groep uh, komen we eigenlijk met nieuwe abonnementen... die nog veel meer korting geven. Denkt u aan onbeperkte reizen in het weekend of zelfs onbeperkt reizen in alle Daluren. Ja, maar dan ben je 480 euro per jaar vrij, bij, eh, het kwijt... bij het weekendvrij abonnement. En bij het Dalvrij abonnement ben je 1140 euro per jaar kwijt. Goedemorgen. Om nou, Belangrijk om te noemen voor, voor bijvoorbeeld ouderen en gezinnen... Is het, eh, worden deze abonnementen veel goedkoper. Minstens de helft van de prijs. Kinderen gaan gratis mee. En voor 20 euro per maand... Kunnen deze groepen onbeperkt reizen in het weekend... en voor 40 euro per maand onbeperkt in alle daluren? Ja. Ik ga ze een rekensom maken met uh, die voordeelurenkaart. Want een nieuwe voordeelurenkaart gaat straks 55 euro per jaar kosten. En, 50 euro per jaar, ja. Uh, dus, uh, hij kostte 55 euro per jaar en kost, uh, gaat nu 50 euro kosten, ja. Klopt. Dat is inderdaad 5 euro goedkoper. Maar je kan met die nieuwe kaart niet meer met korting in de avondspits reizen... Dus dan wordt treinen per definitie duurder. Wat, uh, wat we vooral hebben voor misschien doelt u daarop... reizigers die ook in de spits bijvoorbeeld voor hun werk reizen. Daarvoor komen we met een abonnement altijd voordeel. Dat is een abonnement wat korting geeft en in de ochtendspits en in de avondspits. En eigenlijk dubbele korting in de daluren. Ja, kost 240 euro per jaar. Een stuk duurder dan de maar... 55 van de tegenwoordig. Maar is een abonnement wat, uh, wat dus ook in de, in de ochtend uh, korting geeft. Zelfs voor, we zien gewoon dat werktijden steeds flexibeler worden. Als mensen voor half zeven instappen of voor, net voor vier, om één voor vier, reizen ze met volle korting. Dat is iets wat het huidige voordeel uh, natuurlijk niet biedt. Um, dus het, het geeft gewoon het gevoel van altijd voordeel, dat geeft het ook en ja. de flexibiliteit. Maar het als... huidige voordeel abonnement, heeft abonnement uh, heeft als voordeel dat je s'avonds in de spits dat voordeel behoudt. En dat verdwijnt? Ja, dat klopt. Dat klopt. Het, is natuurlijk voor dat, uh, het, het nieuwe abonnement geeft, uh, geeft geen dalkorting, laat ik dat zeggen. Want er is wel een degelijk korting in de avondspits, zoals ik net zei. Maar het nieuwe dalabonnement geeft geen korting in de avondspits. Nou, alle klanten die nu het voordeelurenabonnement hebben, behouden dat wel. Ja. Die kunnen gewoon met hun oude abonnement reizen in de avonduren. En die kunnen ook meerdere mensen meenemen voor dezelfde prijs? Ja. ja. En, en hoe dat zit het met het dat... nieuwe voordeelurenabonnement? Kun je dan ook met één voordeelabonnement meerdere mensen in de trein laten reizen voor dezelfde prijs? Sterker nog, alle, iedereen kan met korting meereizen, maar kinderen gratis. Dat geldt niet voor het oude abonnement. Waarom deze nieuwe abonnement? Gaat het zo slecht met NS dat er weer geld moet worden verdiend? Nou, NS wil groeien, wil blijven groeien, dat wordt ook van ons verwacht. Nou, met, met deze kortingsabonnementen maken we het reizen met de trein goedkoper. En verder eh, geven we ook eigenlijk een antwoord op onze verschillende klantgroepen. Die hebben er ook om gevraagd. Zo hebben we bijvoorbeeld part-time forensen al enige tijd geven die ook aan eh, bij ons. Aan de ene kant is er de trajectkaart voor iemand die fulltime reist... Eh, iedere dag naar dezelfde plek. Aan de andere kant het voordeelurenabonnement... wat geen korting geeft, eh, bijvoorbeeld in de ochtendspits. Mm. Nou, En daarom komen we eigenlijk daartussen nu met, eh, met ook nieuwe abonnementen... waarvan ik overtuigd ben dat we voor alle van al onze klantgroepen eigenlijk een passend aanbod hebben. Nou, als ik nou lees en ik luister naar alle reacties van reizigers en politiek... dan zijn ze niet blij met die plannen. Hoe definitief zijn die? Nou, daarvoor moet ik u misschien even uitleggen hoe dat uh, gaat bij NS. Wij hebben deze abonnementen ontwikkeld in nauw overleg met consumentenorganisaties. Dat zijn reizigersorganisaties, belangenorganisaties. Uh, zij hebben ook hun wensen daarin aangegeven. En zo zijn we eigenlijk samen tot... Uh, tot deze vormen gekomen, dan geven wij dat uiteindelijk... ter advies aan, uh, aan deze uh, consumentenorganisaties. En daar, uh, daar wachten wij nu op het antwoord. Ik, ik voorzie daar uh, verder geen verandering in... omdat we dit uh, ook naar tevredenheid van hen ontwikkeld is. Ik ben benieuwd. Hartelijk dank, mevrouw Bugel. Het wordt er alles bij elkaar. Niet simpeler op bij de NS. Misschien mag ik daar nog een... Oh, sorry. Wilt u nog wat zeggen? Nou, dat is misschien leuk om te zeggen, want dat snappen wij ook. Hè, dat klanten denken, meer keuze is ook ingewikkeld. Daarom komen we ook met een, een adviesmodule op internet, via de telefoon <laughs> of op het station. Een adviesmodule, omdat het niet simpeler wordt. Dan moet je, nou ja, het kan, kan gekken. Ik, ik weet het van de telecombedrijven. Hartelijk dank. Tot ziens. Vara. De gids .fm. De wereldontvanger. Wat hoor je? Wat van nou van nou Wat je hoort, dat is uh, traditionele keelzang van Canadese Inuit, gezongen door twee Inuit-tieners. Nou, zoals je weet, uh, die Inuit is de oorspronkelijke bevolking van, uh, uh, van, uh, van Canada, de Eskimo-bevolking. En die twee keelzangers die wonen in Nunavut. Dat is een enorm territorium in het hoge noorden van Canada. Prachtig, goed deels ongerepte omgeving. Je, je hoort er wel eens iets over als het gaat over het uh, opwarmen van de aarde... en het smelten van het, uh, het Noordpoolijs. Nou, dat zijn problemen waar ze daarmee te maken krijgen. Ja. Uh, dat zal grote gevolgen hebben voor de 33.000 mensen die daar wonen in Nunavut. Maar ze hebben op dit moment veel urgentere problemen, zoals een misdaadgolf. Is dat zo'n gevaarlijke plek dan het Nunavut? Nou, die cijfers die liegen er niet om. Uh, het aantal moorden in Nunavut ligt tien keer, hoger, tien keer hoger dan in de rest van Canada. Dus als je het vergelijkt, zelfs in Mexico wordt het naar verhouding niet zoveel mensen vermoord. En een klein dorpje, Cape Dorset, 1300 inwoners, was vorig jaar uitgebreid in het Canadese nieuws. Residents are grappling with several recent tragedies in that Nunavut community. Two men have been shot to death in the last month. Two other community members have been charged by police. En now twee of the town's young people are in custody... after a shooting spree that terrified the town just yesterday. Cape Dorset dus, de mensen die zaten daar te, te trillen van angst vorig jaar. Het kleine dorpje was in een paar maanden tijd... toneel van zes schietpartijen en twee moorden. En het ging er zelfs zo heftig aan toe... dat de lokale politieagenten alle vier een tijd met stressverlof moesten. En waar komt het geweld vandaan? Nou, uh, je zou misschien denken er is, uh, er is georganiseerde misdaad of iets dergelijks. Ja, maar, maar, ja. <laughs> maar helemaal niks... Het is veel, veel te koud ook voor, voor de zware misdaad. Nee, volgens de politie gaat het bijna altijd... in bijna al die gevallen van geweld... gaat het om zelfdestructief geweld. En heel vaak is er dan alcohol in het spel. Dat vertelt Shane Pody. Dat is een plaatselijke politieagent. Nine out of ten calls, if not ten out of ten calls, is all alcohol-related. If we could cut down on the uh, shipment of alcohol and cut down on the bootleggers in this town, that'd be really good. I'd say almost half the calls that we do get, we, we wouldn't be getting. It's a major problem. Nou, 9 van de 10 oproepen, he, zegt deze agent, die hij van de centrale krijgt, en waar hij als agent op afgaat, nou, die heeft te maken met alcohol. En deze agent die pleit er ook voor om die stroom van alcohol richting Noenla-voet in te dammen en ook de handel in illegale drankhard aan te pakken. En dan zou deze agent Shane Podium een stuk rustiger krijgen. Ja, we hebben het zo uh, saai daar dat ze allemaal massaal naar de, naar de fles grijpen, Willem Frank. Nou, uh, het klinkt misschien vreemd, maar een van de, van de problemen van die, van die drank is juist de logistiek. Oh. Dus de, de afstanden zijn daar zo groot. Dat er liggen geen wegen, alleen uh, vervoer per schip of per vliegtuig is mogelijk. En dan komt al die drank, en ze houden nogal van sterke drank, daar die Inuit, uh, whisky, wodka, die worden in één keer in het vliegtuig aangevoerd. Dus dan komt er in één keer een hele grote lading drank aan. En dan gaan ze ook massaal ja, gaan ze aan het drinken. En uh, als er zo'n lading aankomt, dan weten ook de plaatselijke autoriteiten dat ze het heel druk gaan krijgen. Maar waarom wordt er zoveel gedronken dan? Ja, het is, het is ellende. Die, uh, mensen die, uh, die, die hebben daar, ze zitten klem tussen twee culturen. Hun oude cultuur van, van Inuit, van het leven van, uh, van, van, van de zee en van de grond. En die moderne, moderne Canadese cultuur met, met alles wat die te bieden heeft. Dus die drank, die is er. Um, en uh, wat Patrick White, een verslaggever van de, van de Canadese krant, de Mail die, liest, die reist langere tijd door Noenevoet. Die schreef daar een, een heel uh, uitgebreide serie artikelen over. Dat leest echt als een opeenstapeling van sociale problemen en, en menselijke drama's. Kijk, die, die Inuit uh, die kennen van oudsher wel zulke problemen. Maar het is allemaal verergerd sinds 1999. Toen werd dat gebied, dat Nunavut, dat werd grotendeels autonoom van, van Canada. Alleen wordt uh, hun, hun begroting, het geld, uh, krijgen ze nog steeds van 90% van de federale Canadese regering. En wat zijn dan die sociale problemen daar? Ja, dat... Ja, bijna te veel om op te noemen, hè. een kleine greep. 1 op de 5 inwoners kampt met depressie. 7 op de 10 kleuters in Noenenvoet uh, groeien op in een huishouden waar niet genoeg te eten is. Kindermisbruik gebeurt daar tien keer zoveel als in de rest van Canada. En Slechts een, een kwart van die jongeren gaat met een diploma van school. Hè? Dus dat zijn ja, echt enorme problemen. En Noenervoet is misschien wel vijf keer zo groot als Duitsland. En toch is het overbevolkt. Nou, hoe kan dat? Uh, volgens Madeleine Redfern, zij is burgemeester van Iqualit, dat is de hoofdstad van Noenarvoet, is er een groot tekort aan huizen we have uh, not enough places for people to live so often you may even have 16 people living in a three bedroom house and uh, there's a lot of uh, friction and frustration sometimes unfortunately it uh, plays out in you know high rates of violence ja de burgemeester die vertelt dat sommige huizen Echt propvol zitten, soms wel 16 mensen in een driekamerwoning. Ja, ontstaan er spanningen en frustraties. Ja. Zegt de burgemeester, dat zorgt dan weer voor veel geweld. En er is eigenlijk geen geld om nieuwe woningen te bouwen. Nou, volgens Patrick White, die journalist van de Global Mail, staat Noemofu door al die problemen eigenlijk aan de rand van de afgrond. En hij zegt nog even en verwoordt tot een soort van Haiti van het hoge noorden, een mislukte staat. Ziet hij alleen maar Korma en Kwel of toch ook nog een paar lichtpuntjes? Nou, er, er is ook wel een lichtpuntje. Er zijn hele mooie toekomstplannen. Zo moet er een weg van 1300 kilometer aangelegd gaan worden... die ja, Nunavut verbindt met de rest van Canada, eigenlijk met de bewoonde wereld. En die weg die moet weer allerlei mijnbedrijven aantrekken. Want Nunavut zou, is rijk aan grondstoffen, hè, dus zou heel welvarend kunnen zijn. Maar die moet er dan wel afgevoerd kunnen worden. Dus met die weg zou Nunavut... Een de eigen broek op kunnen houden, kunnen investeren in nou, woningen en betere sociale voorzieningen. Nou ja, voorlopig zijn dat alleen maar plannen. die weg die moet zo ongeveer 900 miljoen euro gaan kosten. en dat geld dat is er nog niet. Willem van der Hoek, hartelijk dank. Dit is de gids.fm. met Felix Murders. Kleren maken de mannen. Een spreekwoord waar zowel mannen als vrouwen veel waarde aan hechten. Maar er is nu ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. De Universiteit van Tilburg heeft uh, onderzocht dat vooral het merk telt. Marketingman Charles Bormans, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Goed gekleed jongen. De modemerken willen ons altijd laten geloven dat de dragen van merkleding status en welvaart uitstraalt. Is dat dan nu ook bewezen door het onderzoek? Ja, dat is door het onderzoek van meneer Nelissen, universitair docent aan de Universiteit van Tilburg en mevrouw Meijers, promovendus aan de universiteit. Is dat inderdaad bewezen. Ze hebben uh, onderzoek gedaan waarbij ze uh, consumenten confronteerden met uh, uh, personen die uh, dan wel een polo-shirt of een kledingstuk aan hadden voorzien van een merk. Dan wel kledingstukken aan hadden zonder een merk. En in alle gevallen zie je dat de mensen die, een, die merkkleding droegen, dat die uh, er beter van af kwamen. Dus ze hebben foto's laten zien en uh, mensen met een uh, shirt aan met een merk erop, die werden... Door de consumenten werd, door de ondervraagden, werd daar de meeste status aan toegewezen. Uh, toe, uh, of de meeste welvaart staalde ze uit. Uh, het was zelfs zo dat mensen die in een merkstuk merkkleding. Uh, uh, uh, consumenten gingen, gingen ankeren, dat die veel hoger scoorden dan mensen zonder merkkleding. Uh, in, uh, ze lieten filmpjes zien waarin mensen. Uh, in een shirt werden afgebeeld. met een merk en zonder merk. Uh, en die zouden dan zogenaamd gaan solliciteren. welke mensen zouden de meeste kans maken, volgens de consumenten, de mensen met de merkkleding. En dat vind ik wel heel extreem. Fantastisch voorbeeld. Er werden collecties uitgevoerd van mensen in merkkleding en collectes door mensen zonder merkkleding. En de mensen in merkkleding haalden twee keer zoveel geld op dan mensen niet in merkkleding. Nou, dan is dat succes toch een beetje uit te drukken. Kennelijk. Ja, dus het is, wat dat betreft is het is echt onderzocht en het is dus er is wel een oorzakelijk verband. Er is dus een verband tussen het dragen van merkkleding en het niet dragen van merkkleding en bepaalde resultaten die je behaalt. En dat geldt alleen voor geld of ook voor vrouwen? Uh, dat, zal waarschijnlijk, uh, dat heeft natuurlijk met elkaar te maken, Felix. Oh. Want uh, op de een of de manier, als je veel geld hebt, trek je ook veel vrouwen. Nee, het gaat met name om het uitstralen van status, het uitstralen van welvaart. Dat hebben we natuurlijk altijd al gezegd: ja, zo'n merkkledingstuk dat helpt daarbij. Maar nu is het dus ook echt bewezen door dit onderzoek. En geldt dat alleen voor de kleding die je aan hebt, of uh, moeten er ook nog meer zaken meespelen? Ik noem een Rolex. Ja, nee, het, is, het geldt inderdaad voor kleding. Dus de, de, de kracht van merkkleding is heel erg groot. Maar het geldt ook voor andere statusverhogende uh, uh, producten, zoals horloges. Hè. Dan kun je wel beter een Rolex of een Cartier omdoen. Auto's, hè, dat is natuurlijk uh, vooral Duitse auto's, doen het heel erg goed. Hè. Uh, van Volkswagen tot aan uh, BMW, Mercedes, uh, Porsche aan toe. Uh, dus dat geldt ook voor andere artikelen. Zit jij slecht hè met jouw auto? Ja. Is dit het eerste onderzoek dat hierna gedaan is? Uh, of dat het eerste onderzoek, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel, uh, vind ik, onderzoek wat uh, heel opmerkelijk is. Het is ook heel recent onderzoek, want het is van dit jaar. Hoe uh, Het komt uh, de modemerken natuurlijk wel buitengewoon goed uit, hè, dit onderzoek. Ja. Dat, dat, ik kan me dat wel voorstellen dat ze er blij mee zijn. Uh, of ze het gefinancierd hebben, dat, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel prettig als jij een goed merk bent. Uh, dat, dat, uh, dat het bewezen is dat het dus ook echt werkt. Maar dat is ook iets waar wij als marketeers... Hè, marketeers, marketing, het merk ja, zit daarin. Ja. Hè, uh, wat wij natuurlijk al, al, al decennia uh, roepen. Het gaat ook om een krachtig merk. Het is ook belangrijk. Dan heb ik het steeds over kleren maken de man... Geldt het ook voor vrouwen, dit onderzoek? Dit geldt ook voor vrouwen. Uh, want het gaat ook om allerlei andere merken. Het is wel interessant dat er ook uh, merken... Uh, althans, dit, in dit geval ging het vooral om het merk Polo en het merk Tommy Hilfiger. Wat het heel erg goed doet uh, en uh, deed. Uh, ja. Maar er zijn natuurlijk ook nog veel meer merken... die uh, op de PC Hoofdstraat met name te koop zijn. En die uh, ook een enorme statusverhogende uitstraling hebben. Als je geld hebt. Ja. Uh, wanneer is de merkcultuur eigenlijk opgekomen? Die merk is eigenlijk opgekomen uh, medio jaren zeventig. Uh, kreeg je dus merken als Lacoste en zo. En iedereen wilde toen uh, een Lacoste-shirt hebben. Als je dat uh, cadeau kreeg, uh, dat, uh, hè, dat was al heel wat. Maar je zit bijvoorbeeld nu met een merk als Björn Borg. Uh, uh, daar lopen dus jongens met hun, uh, met hun baggy trousers tot uh, ver over hun bips. En dan zie je dus heel groot het woord uh, Björn Borg staan. Dat is ook om dat merk maar uit te stralen. En merken veranderen natuurlijk in de loop van de tijden... Hè. Tommy, Hilf of, uh, uh, Tommy Hilfiger was een aantal jaren heel erg populair. Abercrombie en Fitch, dat kwam uh, een jaar of vijf, zes jaar geleden ineens. Heel erg op. Iedereen wilde in Abercrombie en Fitch lopen. Dus er zijn merken komen en gaan. En sommige merken die verdwenen zijn, die komen ook weer terug. Maar daar hebben we het al eerder over gehad. Ja, nou kan ik me voorstellen dat een scholier andere merken draagt... om succes te hebben dan een wat oudere man. Zoals Als je jij. mij daar maar niet mee bedoelt, Felix. <laughs> want wat dat betreft kun je natuurlijk ook meepraten. Maar... Uh, Nee, natuurlijk geldt dat zo. Hè. We hebben net uh, Borg, ik, ik moet niet met een Björn, Björn Borg onderhoek gaan lopen, want een slag molde figuur. Maar mijn zoon, stel dat hij hier in de buurt zou zijn, die zou dat wel kunnen dragen. Nou, ik ben benieuwd hem een keer te zien. Wat biedt de buis nog vanavond? Uh, luister, Charles. Hij scoorde gisteren nog tegen Willem II, Jorginho Werneldem Ach, wat fijn hoor. Ja, dat is een enorm talent. Dat ja, is enorm. Ik hoop gast... ook dat hij blijft. Van, te gast in, in, in Hollandsport. Oh, dat Alstegen, ga ik zeker kijken. Op Nederland 3. Ja. En tegenlicht duikt in de strijd van Google tegen overheden als China. Dat land blokkeerde met succes de toegang tot Facebook, YouTube en Twitter. Google versus China. Op Nederland 2 om 5 voor 9. En ook interessant lijkt mij wonen op de Wallen. Dat is een chroniek van een buurt. En ondanks dat ruige imago daar wonen er natuurlijk ook gewoon gezinnetjes... en bestelt de postboden te gewoon de post. Op de Wallen in de serie Ondertussen in Nederland. Om elf uur op Nederland 2. En ondertussen lunch. Jurgen van den Berg. De Pulitzer Prize. een van de uh, meest gerenommeerde journalistieke prijzen. Wordt vandaag weer uitgereikt. Genoemd naar uh, Jozef Pulitzer. Maar wie was die man eigenlijk? Dat ga jij onthullen straks. Oh, straks? Ja, onthullen. <laughs> We gaan daarover praten. En dan uh, stel ik in stand.nl. het is terecht dat Italië aan Tunesische vluchtelingen... een tijdelijk visum verstrekt. Nou, dat lijkt me allemaal weer buitengewoon interessant worden. Zometeen tussen 12 en 2 in lunch. Surf naar de gids.fm Met Jurgen van den Berg. Dag. Elke werkdag van 8 tot half 9, twee dingen. Margreet Reintjes voert gesprekken over twee dingen... uit het nieuws van de dag.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 Dit is Radio 1.